Drie uur Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. België sluit zijn ambassade in de Libische hoofdstad Tripoli. Minister Van Akkeren van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd. Hij wil wel dat de ambassade eerst nog uitzoekt... of er nog Belgen in Libië zijn die willen vertrekken. Er zouden nog zo'n 30 Belgen in het land zijn, maar die zouden willen blijven. Nederland heeft nog niet besloten of en wanneer de ambassade in Libië dichtgaat.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 Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een groot ongeluk gebeurd. Tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein staat daarom een file van 5 kilometer. Dat gedeelte van de weg is tijdelijk afgesloten. En daarvoor staan mensen in de file op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen Knopend Beverwijk en Knopend Velsen 6 kilometer. Bij Knopend eh, Velsen worden de mensen omgeleid via Haarlem over de A8. En de andere kant op op de A9 richting Alkmaar staat tussen knopend Dorp en Velzen, 6 kilometer file. De linker rijstrook is daar tijdelijk dicht. Dan verder op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Afrit Bunschoten, 3 kilometer file. Bij Diemen, 7 kilometer file. En als laatste op de A2 Den Bosch Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarsen staat 4 kilometer. Ijskoud, dat zal u met een Bosch HR-ketel niet overkomen...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 Tweede uur van langs de lijn. Vier minuten over drie opent in Rotterdam. Ragnar Niemeijer. Het is geen 1-0 meer. Het is 2-0 in de Kuip. 2-0 voor Feyenoord. En dat is een luxe die ze lang niet hebben gekend. Het gelijk van de coach van Mario Been. Want weer is bij Naldum de doelpuntenmaker. Hij kreeg veel kritiek, scoorde te weinig nogmaals. Maar nu maakt hij er 2. Miyaichi aan de linkerkant weggestuurd. Zit daar hens bij of niet? Want dat is wel een klein beetje de vraag. Is het de bovenkant van zijn schouder, zijn arm? Hij kan de bal voorgeven via een Groningsbeen. Komt hij op een meter of 12, 13 van de goal. En dan rond Wijnaldum prachtig af. Met een harde knal in de rechterbovenhoek zit Mulder trouwens even later mis. Gaat de bal er bijna in via Pedersen. En dan wordt hij bij Groningen van de doellijn gehaald. Geen 2-1, maar 2-0, echt waar, voor Feyenoord thuis. Veel aandacht op deze zondag gaat natuurlijk uit naar PSV Ajax. En die... Hele interessante wedstrijd die nog doelpuntloos is. Maar PSV is heel dichtbij geweest in het nieuws toen Toyvonen uitstekend schoot op het doel van Maarten Stekelenburg. Maar die liet zien dat hij gewoon wereldskeeper uh, is. Het beste van Nederland want hij haalde de bal eruit. Gele kaart ook nog gezien voor Engelaar. Het is een spannende wedstrijd maar nog zonder doelpunten. En dan de derde wedstrijd ook belangrijk voor de kop van de ranglijst. AZ tegen Twente, Ronald van der Geer. Na 36 minuten nog altijd die 1-0 stand. Door dat eigen doelpunt van Theo Janssen. Op een voorzet van uh, Gudmondson. Twente één keer gevaarlijk geweest. Eigenlijk tijdens het nieuws. Met een uh, ingooi van Onjewo. Die kan dat heel ver. Azet uh, ging daar niet goed mee om. Rosales, rechterkant schat op gebied. Kon één keer schieten. Mm, met een redding van Esteban was noodzakelijk. En verder speelt AZ heel goed. En is Twente eigenlijk uh, ja, aan het spelen. in uh, Zoals het dat de laatste weken steeds doet. Heel slap beginnen. Bijna afwezig in deze wedstrijd. Maar AZ, het laat de bal rondgaan. Het heeft continu bewegende mensen. Balbezit en kans. Slechts één doelpunt. Een eigen doelpunt dus van Theo Jansen. Maar zet de bovenliggende partij in Alkmaar na 36 minuten tegen Trent. En we volgen ook het wielrennen. Kuurne-Brussel-Kuurne met Gio Lippens. We hebben weer ontwikkeling aan de kop van het uh, peloton. Want ik zei al, op die oude Kwaremontel zal het zeker losbarsten. Tom Bonen samen met Juan Antonio Fletcher. Ze kregen eerst Mirko Salvaggi met zich mee. Italiaan van Vacan Soleil, maar die moesten lossen. Zodat we nu Tom Bonen en Fletcher in achtervolging hebben op uh, de twee koplopers. Op Sander Armé, de Belg, en op Mathieu Ladonjou, de Fransman. Maar Fletcher en Bonen hebben inmiddels ook weer gezelschap uh, gekregen. Want uh, inmiddels hebben ook uh, Salvaggi... En de Engelsman Ian Stennert die hebben weer aansluiting gekregen. En Stennert is de man die vorig jaar achter Traxel de nummer 3 werd in de koers. Onder die bizarre omstandigheden. Die voelt zich dus blijkbaar heel erg goed in kuurne Brussel, Kürne. De achterstand die ze hebben op de twee koplopers loopt snel terug. 1 minuut en 34 seconden. En daarachter gebeurt ook van alles. Daar nou probeert Rabobank de schade te beperken. We hebben zojuist gehoord dat Maarten Wijnans geprobeerd heeft om weer de aansluiting te krijgen... Hij is dus in achtervolging. Wijnans is de Vlaamse knecht in de rabobank equipe En hij probeert het peloton weer terug te sleuren in de richting van de achtervolgers. Met name natuurlijk van Fletcher en Bonen. PSV-Ajax. Komt er al enig verschil op het veld, even ten Andy? Nou, ja, uh, ik moet zeggen, ze zijn aardig aan elkaar gewaagd. PSV heeft de betere mogelijkheden nu weer in de aanval via het zoetzak. Vooral dat schot van Toyvonen werd uitstekend uit de hoek getikt door uh, Maarten Stekelenburg. En nu mag Stekelenburg de doeltrap gaan nemen omdat de bal over de achterlijn is gegaan. 0-0 de stand na 36 minuten spelen. Uh, geen tekening in de strijd, maar wel heel erg spannend, Evert. Zo is het. In alle opzichten is het dus nog gelijk 0-0. Allebei een gele kaart. Vertongen en Engelaar. En een doeltrap die nu wordt genomen door de captain van Ajax, Maarten Stekelenburg. Die hem uh, verschiet schiet in de richting van Siem de Jong. Die verliest het kopduel van Engelaar. En dan wordt de bal opgepikt door Marcus Berg. Die we eigenlijk ook nog niet of nauwelijks hebben gezien. Wel hebben we al heel dikwijls gezien Doetschak. Die nu weer een duel aangaat met Van der Wiel. Uh, hij maakt uh, tempo. En dan is het Van der Wiel die een blok zet. En uh, Bramar vindt dat geen overtreding op Durczak, die er zelf anders over denkt. Het publiek ook, zoals u kunt meeluisteren. Maar het is gewoon een doeltrap. Weer een doeltrap dus voor Maarten Stekelenburg. Een minuut of acht, zo ongeveer nog in de eerste helft. De nummer 3, Ajax, 24 gespeeld, 48 punten, 5 punten achter PSV, de nummer 1 in de competitie. En dus moet Ajax winnen van PSV om echt nog goede uitzichten op het kampioenschap op die derde ster te houden als Elham Daoui de bal heeft. Halverwege de helft van PSV raakt hij hem kwijt en dan is dat goed werk van Hutchinson. Die de bal wel over de zijlijn heen. is Barcelo die dat deed. En de inworp is niet echt lekker genomen door Anita. Gooit de bal tegen de voet van Jermaine Lenz aan. Maar weer gaat de bal over de zijlijn en mag Ajax een meter of tien verderop inwoord nemen aan de linkerkant van het veld. Doet Anita weer. Gooit de bal naar uh, Eriksen. Eriksen terug naar Anita. Anita zoekend naar El Hamdoui. Vindt El Hamdoui. Goed balletje op Eriksen. Maar dan denkt Eriksen dat El Hamdoui is doorgelopen. Hij geeft de bal wel in de diepte waar hij verwacht dat El Hamdoui is. Maar El Hamdoui stond nog even te kijken hoe goed Eriksen dat deed. En dus heeft het uh, balbezit uh, geen nut uh, voor Ajax gehad. En heeft PSV alweer balbezit via Wilfred Bouwman. Zo is het. Het valt me op dat beide centrumspitsen berg bij PSV en El Hamdoui. ...die bij Ajax nauwelijks in het stuk voorkomen... ...maar wel de buitenspelers en ook de schaduwman... ...Ola Toivonen die nu de bal uit de rug van Anita steekt naar Lensen... ...als die het goed doet, maar die doet het niet goed... ...want de eindpaas, ja, die mist alle zuiverheid, alle precisie... ...en zo kan Ajax er weer uit met uh, Ebisilio. ...ook alleen een van die vier buitenspelers in duel met Manolev... ...Manolev begaat een overtreding nee. en hij is de volgende... ...die op de bom wordt geslingerd door uh, Braamhaar... ...en ook dit is een terechte gele kaart... ...want Ebisilio was Manolev voorbij... Uh, de Bulgaarse rechtsback van PSV. grijpt de jonge linkerspits van Ajax vast. trekt hem aan zijn shirt. begaat ook nog een andere overtreding. en dus is het de vrije trap voor Ajax. En op de bon is nu ook geslingerd Manolev. Ja, het wordt iets feller en harder deze wedstrijd. We hebben al een paar opstootjes gezien. die in de kiem werden gesmoord door scheidsrechter Braamhaar. die het volgens nog uitstekend doet. Uh, de scheidsrechter van dienst van vanmiddag. als we zien dat Maarten Stekelenburg de bal heeft. speelt hem naar Jan Vertongen. Weer veel wachtende mensen. niet vroeg aanpakken door PSV. Dat doet Ajax ook niet. Het is nog steeds wat dat betreft uh, laat maar komen. En we zien wel hoe ver, waar het schip strandt als Epicilio de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Het wordt uh, gesteund door Eriksen. Eriksen heeft de bal in de afstandveld gekregen. Maar dan weer loopt uh, uh, El de een andere kant op dan Eriksen verwacht. En dus kan het makkelijk overgenomen worden door PSV via Orlando Engelaar. Nou, ja, zijn paas wat onderschept door Jan Vertongen. Die goed staat, zoals het ook in voetbaltermen heet. En de bal ziet terechtkomen bij Soleimani. Soleimani hun duel met Pieters. Ja, dan begaat Pieters een soortgelijke overtreding als Manolev. Die pakt zijn man vast. En dan zou je zeggen: Brama, als je consequent bent, dan zou je ook Pieters nu op de bol moeten slingeren. Hij doet het niet. Het is een soortgelijke overtreding. Hij pakt hem bij zijn shirt. Blokkeert hem. Maar Ayers krijgt alleen een vrije trap. Heeft die vrije trap nog niet genomen. De bal was wel even los, maar wordt nu weer neergelegd door Van der Wiel. Van der Wiel naar naar wie gaan we toe? Naar Ravnaar. Naar de Kuip, want Groningen doet wat terug via Niklas Pedersen. Het gaat mis in de verdediging waar mensen elkaar niet begrijpen. Dan is Pedersen er doorheen. Is hij heel gedecideerd, schiet hij hard in de lange hoek. En heeft Mulder geen kans. En zo zie je maar een 2-0 voorsprong. Dat bleek gisteravond ook al En Willem II Herenveen is nog geen garantie voor een overwinning. Feyenoord mag zich dit aantrekken, want dat zag er niet goed uit met de Vrij. En met Vlaar onder meer. En Feyenoord is dus tegen een klap aangelopen. 2-1 is het geworden door de goal zojuist gezien van Pedersen. En wie ga ik het woord geven? Is het Evert of Andy? Nou, zal ik het maar doen? Andy, doe maar ja, Andy, ja. PSV Ajax 0-0. Nog 4,5 minuten in de eerste helft. En Ajax is aan het counteren met Anita. Maar die houdt de bal even binnen. Geeft hem dan een Ebesilio. Ebesilio op zoek. Ja, naar wie? Want er loopt weinig vrij. Moet hij terug naar Anita? Anita nu terug weer naar Ebesilio. Ebesilio zal weer naar binnen trekken. Want die is vooral rechtsbenig. Brengt de bal voor het doel. En dan kan Sim de Jong niet koppen. Wordt de bal weggekomen, Maar wel ten koste van een hoekschop. Ronald van der Geer. Een rode kaart voor Douglas bij FC Twente bij die 1-0 voorsprong voor AZ. De Braziliaan moet eruit omdat hij een slaande beweging maakt. Sterker nog, hij raakt Wermbloom zelfs. Hij moet nu in toom gehouden worden door Wiskerhof en door Rosales. En door iedereen die daar een beetje bij staat. Want hij is werkelijk woest op Bossen, de scheidsrechter vanmiddag. Maar ik denk toch dat Bossen het bij het rechte eind heeft. Terwijl er nu weer een speler van AZ, Wermbloom, naar de grond wordt geduwd. Door diezelfde Douglas. Zo boos is de Braziliaan. Ik wacht eigenlijk een beetje op de herhaling van het moment. Want hij moet nu door drie man naar de, naar de kant worden geduwd. Deze Douglas is bijna niet in toon gehouden. Toon de elftal leider, is erbij. Hij is woest, woest. Maar ik heb toch sterk de indruk, terwijl hij nu in de houtgegeven van Bosker naar de catacombe wordt gebracht. Dat Bossen het echt goed heeft gezien. Dat Douglas inderdaad Wermbloem naar de grond sloeg. En dat de rode kaart dus terecht is. En dat Twente dat het al zo lastig heeft hier in Alkmaar gewoon met 10 man verder moet. Nou daar is dan de herhaling. Douglas met Wernbloem. Wat gebeurt er vervolgens tussen die twee? Liggen op de grond. Wernbloem maakt een overtreding. Ja en Douglas slaat naar achteren op het gezicht van Wernbloem. De rode kaart is dus terecht. Vrije trap komt er zo meteen aan nog voor AZ. Maar Twente dat het al zo slecht heeft hier vanmiddag. Staat dus met tien man tegen AZ. Dat ook nog eens. AZ dus op een 1-0 voorsprong staat. Vrij weer naar na Eindhoven, waar het hopelijk wat rustiger is op het veld. Het is inderdaad rustig, er is ook nog altijd iets gescoord. Misschien nu PSV dat een goede aanval opzet, dat Kaats Toifonen op Bergma Berg verliest van de Vertongen, maar PSV houdt de bal. Drie minuten nog in de eerste helft met Engelaar in de middencirkel. Hé, hey, wat een vreemde paas van Engelaar is dat. Hij zocht Erik Pieters, maar vond Erik Pieters niet. En PSV mag gaan ingooien, de grensrechter, de assistent scheidsrechter de overigens de andere kant op. En weer is er wat oneenigheid tussen Engelaar en Erik Brama. De scheidsrechter. maar PSV houdt dus gewoon de bal. PSV speelt hem via Pieters helemaal terug naar Marcelo. Die op een soort, uh, ja, soort Robinson Crusoe-eiland helemaal in zijn eentje staat. Want Ajax trekt zich terug. Ajax dat nu wel heel even gaat jagen met El Elhamdoui en met Soleimani. Maar Marcelo kan pasen. Paas de bal naar de buitenkant, naar Lens. Maar hij doet dat slecht. Bal over de zijlijn gegaan. En Anita mag namens Ajax gaan ingooien. Het geld is door de... De regen natuurlijk zwaarder en zwaarder geworden. Je ziet ook al wat donkere plekken tussen het gras doorkomen. Maar dat maakt de spanning er niet minder op. Als Jan Vertongen de bal heeft, oh, halverwege de eigen helft. En heel rustig een uh, walk in the park uh, naar voren kan gaan. Als hij de bal in de voeten van Elham de Wies speelt. Elham de Wies naar Episcidio. Episcidio naar Eriksen. Eriksen naar Anita. En dan is de bal weer helemaal terug bij Jan Vertongen. En die gaat uh, uh, de bal breed geven naar de Aldewereld. Aldewereld. En dan uh, is het tempo erg laag bij Ajax. Dat valt me sowieso al op in de aanval. De bewegingen die uh, Frank de Boer zo graag uh, ziet: dat er veel bewogen wordt door de spelers, die uh, zien we te weinig. Eriksen heeft de bal halverwege de PSV-helft en gaat nu op zoek naar een opening aan de rechterkant. En vindt daar El-Handaoui. El-Handaoui op het punt van het strafschopgebied. trekt naar de achterlijn. Heeft nog altijd de bal met met tegenover zich. Brengt hem binnen door naar. Uh... Uh, Soleimani, maar die bereikt geen medespeler. De afvallende bal komt wel in Ajax bezit. Zo is het. Ajax blijft in de aanval met weer Soleimani. Die toch de meeste indruk maakt voor in, uh, bij Ajax. En Erik Pieters heeft zelfs een overtreding nodig. Om uh, Soleimani te stoppen. Dit op advies van de assistent scheidsrechter. Die er met zijn neus bovenop staat. En dus uh, goed heeft gezien dat Erik Pieters tegen de spelregels zondigt. En Ajax mag dus een uh, vrije trap gaan nemen. Daar uh, maakte Soleimani niet al te veel haast mee. Het is een uh, meter of twee. Uh, Nee, een meter of 15 van de korte vlag af. Uh, helemaal tegen de zijlijn aan. En het is uh, Mickey Soleimani die met links van de rechterkant af die uh, vrije trap gaat nemen. Dus kijken of Ajax daar koppend wat mee zou kunnen gaan doen. In de allerlaatste fase van deze eerste helft Orlando Engelaar. Kopt de bal naar buiten. Van der Wiel durft hem dan niet vooruit te spelen. Maar speelt hem terug naar Stekelenburg. En zo lijkt alles erop dat we thee gaan drinken met 0-0. Of er moet nog iets verrassends gaan gebeuren in de slotfase. Officieel nog 10 seconden in de eerste helft. 0-0 de stand in een interessante eerste helft. Niet heel erg veel kansen. De beste kansen waren nog voor PSV. Met name Toyvonen met een heel goed schot en een goed schot van Zoetzak. Maar voor de rest heeft het niet veel opgeleverd de eerste helft. Buiten een hele spannende eerste helft gaan we rusten. Omdat Erik Brama heeft gevolgd voor 35.000 man gaan we rusten bij PSV-Ajax met 0-0. Rust dus daar in Eindhoven, inmiddels ook rust. In Alkmaar bij AZ tegen FC Twente. 1-0 door het eigen doelpunt van Theo Jansen. kaart voor Douglas van FC Twente. En Feyenoord-Groningen, ook daar is het rust. Het stand is 2-1, het werd 1-0. En 2-0 door Wijnaldum en 2-1 door Pedersen. Ooit een grote hit voor Bad and Middler, maar dit was terecht het origineel van Beast of Burden. The Rolling Stones. We gaan het hebben over Jurie van Gelder. Terug van weggeweest uh, staat hier. Want hij liet zich weer eens aan het publiek zien. Voor het eerst sinds dat WK vorig jaar. Weet u nog wel dat Van Gelder zei dat hij cocaïne gebruikt had. Maar later was dat allemaal onder druk gebeurd. En bleek dat allemaal al dan niet waar te zijn. Hoe het ook zei, de ringenspecialist probeerde zich in Roermond te kwalificeren... voor het EK, het Europees Kampioenschap. En dat lukte, want Van Gelder voldeed ruimschoots aan de limiet. De wedstrijd bracht overigens natuurlijk nogal wat volk op de been. Publiek, journalisten, iedereen was benieuwd naar de comeback van Jury van Gelder. Voor ons was natuurlijk onze turn-specialist Edwin Cornelissen daar... en die sprak na afloop met deze turner. Hey Jury, wat uh, dacht je eigenlijk toen je hier naartoe reed? Nou, gek huis. Ik, bedoel, ik was uh, goed voorbereid, maar jullie zijn er wel met heel veel mensen opgekomen daar. En uh, nee, ik was uh, natuurlijk uh, redelijk uh, gespannen... Um, uh, ja, maar ik ben hier, ik ben hier wel relaxed naartoe gekomen. Ik moet zeggen, altijd voor, voor ringoefeningen ringoefening komen die, die spanningen wel. Maar ik ben er uh, ja, goed mee omgegaan zeg maar, met, met, het, uh, met het nieuwe team wat ik nu om me heen heb uh, geformuleerd. En, uh... Was dat waar deze wedstrijd eigenlijk om ging? Omgaan met de spanning? Nou ja, daar had ik niet eens. Ja, ja ook, ook natuurlijk. Kijk, uh, we hebben wel wat uh, uh, goede voorbereidingen, voorbereidingen getroffen... En uh, ja, voor mij was het gewoon het belangrijkste om even wat rust uh, in mijn hoofd te, te creëren natuurlijk. Hoe heb je dat gedaan? Nou, kijk, de hele voorbereiding op, uh, laten zeggen, na, na een vakantie uh, is dit gewoon heel erg uh, relaxed verlopen om het zo maar te zeggen. Ik heb gewoon in alle rust lekker, uh, uh, lekker kunnen trainen. Ik heb uh, geen blessures. Ik ben, uh, ja, ik ben uh, fit. Uh, ik moet zeggen, door heel de hele situatie. Uh, uh, afgelopen jaar uh, ben ik ook wel wat uh, verstandiger geworden. En, nou, zeggen, ik zeg altijd, leven is één grote leerschool. En alles wat er gebeurt, daar steek je wat van op. En, uh, ja, zeggen, ik ben blij dat, uh, dat, dat we dit nu uh, ja, zo hebben kunnen bewerkstelligen. Ik ben gewoon blij dat uh, de dat EK-kwalificatie, dat ik de limiet... Uh, ja, goed heb gehaald en uh, ja, nu uh, is het voor mij een zaak om uh, de rust uh, te behouden en uh, het vizier op de, uh, vooral op de toekomst uh, te werpen en niet meer uh, achterom kijken. Je hebt een team om je heen geformeerd met onder meer een mental coach. Mijn coach zit er ook in. Ik bedoel, kijk, het was voorheen altijd een beetje een, een ver van mijn bed show geweest... om het zo maar te zeggen. Maar ja, na al die toestanden wat er, uh, wat er allemaal is geweest... Uh, leek het me toch wel handig om daar ook wat, wat aandacht aan te vestigen. En ja, ik moet zeggen, dat, uh, dat, voelt, dat voelt heel goed om, uh, om je ei kwijt te kunnen... En, uh... Ja, weet je nogmaals, wat ik net al zei, het is voor mij gewoon belangrijk dat ik alleen maar met, met sport bezig ben. En als er dingen daar uh, naast zijn, dan uh, heb ik daar weer andere mensen voor die dat uh, voor mij uh, afhandelen of, of opknappen of uitzoeken. Dus het is in dat opzicht is het, uh, is het een stuk rustiger rond, uh, rond Jury. Ja. Je hebt een lange weg bewandeld, sinds het uh, WK sinds oktober. Is de lucht weer helemaal blauw voor jou? Ja, ja de lucht is blauw. Bij mij is het eerst altijd blauw met uh, witte stippen. In de lucht, het kan altijd beter, het kan altijd... Uh... Uh, mooier, het kan altijd harder. Het is, het is, uh, maar ja, de, de lucht is blauw. Ik bedoel, sportief gezien ben ik gewoon uh, fit, uh, uh, fysiek, mentaal. Maar oh ja, je had bijvoorbeeld ook te maken met een verstandhouding... met een bond he, die beter ja. moest. Ja, ik, weet, ik wist dat je daar naartoe zou gaan. Ah, ik denk, ik geef je even een zetje. <lacht> ja, nee, weet je, ik bedoel, kijk, we, zijn, we zijn op de goede weg. En uh, we, zitten, we zitten nog steeds in het proces. En uh, uh, laten we zeggen, we gaan de goede kant op. En uh, ja, laten we zeggen, we hopen wel uh, samen natuurlijk... Uh, uh, uh, dezelfde richting op te gaan. En, ja, we zitten goed in, goed in het proces. Uh, er zijn over en weer wat, wat afspraken uh, gemaakt, om het zo maar te zeggen. Waar moet je dan aan denken? Kan je, kan je indicatie geven? Ja, daar kan ik niet te veel inhoudelijk op ingaan. Ik zeg, we zijn, we zijn nog weer in, het, uh, in het proces. En, uh, ja, dat, gaat, uh, dat gaat de goede kant op, maar ja, er is natuurlijk wel een, een hele hoop gebeurd. En, uh, kijk, van beide partijen uh, laat zeggen, is er gewoon een deuk opgelopen. En, ik ben nooit iemand die, die laat zeggen, met, met modder gaat gooien en dat soort dingen. Dus dat doe ik nu ook niet. En, uh, ja, weet je, we, we willen samen willen we, uh, de turnsport uh, beoefenen. Uh, ik als turner en de, de KNGU als bond. En uh, ja, dat, uh, dat gaan we gewoon samen doen. Juri van Gelder dus voldeed aan de kwalificatie-eis voor het ek U hoorde hem in gesprek met Edwin Cornelis. U krijgt van mij de tussenstand in de hoofdklasse Hockey... die voor het eerst weer is gaan lopen na de winterstop. Vier wedstrijdjes slechts vandaag. tilburg dat 0-1, Den Bosch-HGC 1-1. kampong K 3-4. En Rotterdam leidt thuis met 1-0 tegen SCAC. Tim Steens doet later in de middag verslag over al deze wedstrijden. Dan gaan we gaan weer eens even naar het wielrennen, want het is rustpel. Die voetbalwedstrijden Gio, dus uh, bij het wielrennen kennen ze geen rust... Nee. Wordt er gejakkerd? Hoe is de stand in kurnen Ja, er wordt zeker gejakkerd, Tom. Er is hier echt geen seconde rust in deze wedstrijd. Net als eigenlijk in de wedstrijd van gisteren, de omloop het Nieuwsblad. Misschien is dat wel het gevolg van het rijden zonder oortjes. Zowel de ploegleiders en de renners dat om het hardst zullen ontkennen. Maar de koers is open en je merkt dat de renners ook onzeker zijn. Ze weten niet wat er gebeurt. Ze weten niet welke renners er in een ontstapping zitten. Ze moeten gaan verroepen, ze moeten vragen. En dat maakt toch wel dat deze koers heel anders is dan de koersen die we de afgelopen jaren wel hebben gezien. We hebben nog steeds die twee koplopers. Sander Armee die Belg, die trouwens okay. prima rijdt hoor, het dokkerde juist prima over de kaseitjes heen. En Mathieu de ervaren man, ook de winnaar dus van het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerken. Maar dat is toch alweer een tijdje geleden in 2007. Ze hebben een hele kleine voorsprong, 13 seconden nog maar op een groepje van 7 achtervolgers. Een groepje dat tot stand kwam onder initiatief van Thomas Veucler, De Franse nationale kampioen rijdt Graag een beeld. Dat deed hij nu ook weer. Maar hij kan ook wel een eindje fietsen hoor. Vorig jaar hele mooie overwinningen gehaald. En ook dit jaar alweer gewonnen. Verclair dus samen met Maxime van Tomme. Goeie Belg van Katusha. Jurgen Roelands. Gisteren ook geprobeerd om achter Fletcher aan te springen. Matthew Heyman. De nummer drie van gisteren. Sergei Lagoutin van Vacances Soleil. Sebastiaan Minard. Fransman van AGDR. En Martin Velits van HTC Highroad. Dat zijn de zeven achtervolgers. En daarachter dan weer een groepje met eigenlijk alle favorieten. Want als als je in die kopgroep van twee man kijkt en de achtervolgende groep van zeven man... daar zie je niemand bij staan van wie je van tevoren zou hebben gezegd... die gaat wel eventjes deze Koers, de, uh, deze, deze Kuurne, Brussel-Kuurne winnen. Dus de echte favorieten zitten daarachter. We zagen Bobby Traxel, die probeerde daar weg te rijden uit die achtervolgende groep. Maar of die weg kan komen, dat uh, is nog even onduidelijk. Het is in ieder geval zo dat de grote achtervolgende groep... met al die favorieten erin op dit moment op 1 minuut en 28 seconden rijdt... van het het tweetal, het tweetal dat nu duidelijk de pijp aanmaatig geeft, Zij gaan rechtop zitten, ze drinken even en laten zich inlopen door de zeven achtervolgers. We weten ook in elk geval dat Stijn de Volder er niet bij is. De Belgische kampioen rijdt voor Van Krasselij. Een van de grote favorieten voor deze wedstrijd. Maar hij kwam ten val net voordat de renners de mond op moesten. En dat is nou net een heel verkeerd moment. Dan krijg je nooit meer de aansluiting bij het peloton. De zeven gaan de twee inlopen. Dat betekent dat we een kopgroep hebben van negen man anderhalve minuut voorsprong op het eerste peloton. Ik gaf u net de tussenstanden bij het hockey. Daar is al allerlei verandering in. Kampong Pinochet is inmiddels afgelopen. Het was een wedstrijd waarvan nog een helft gespeeld diende te worden. Pinochet wint daar met 4-3. Kampong Pinochet is dus 3-4. En bij Rotterdam SCRC is de ruststand inmiddels 1-1. told me to leave that girl alone But my mother didn't know what that little girl was putting down I'm in the mood I'm in the mood baby. I'm in the mood for love Ja, ook bekend in de uitvoering van Bonnie Raitt... dat hier die in 1990 even in de mood for love was. Dat is al 21 jaar geleden, maar wij zijn blij dat onze muziekman koos voor John Lee Hooker, die zijn hele leven al in de mood for love is. Radio 1 het NOS journaal. Ruim half hier geweest, Marjan Ankom.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 Volgens ooggetuigen staat het centrale plein van de stad vol met betogers... en wappert hun vlag op een gebouw in het centrum. De onrust in de Arabische wereld is ook overgeslagen naar Oman. Bij een confrontatie tussen de oproerpolitie en demonstranten in de stad Sohar... kwamen twee mensen om door rubberkogels. Zeker duizend demonstranten eisen politieke hervormingen. En Eerste Kamervoorzitter Van der Linden noemt het geen ramp als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. Eerder zei premier Rutte dat als de drie partijen geen meerderheid halen de bestuurbaarheid van het land in gevaar komt. Volgens Van der Linden valt dat mee. Het kabinet moet dan onderhandelen met de partijen in de Eerste Kamer om steun voor wetsvoorstellen te krijgen. Tot zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Er is een groot ongeluk gebeurd op de A9 richting Amstelveen. Daarom een file van wel 7 kilometer van knooppunt Rotterpolderplein. De weg is ook dicht tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. En daarvoor op de A22 richting Velsen staat nu daarom ook 7 kilometer file. U wordt daar omgeleid via Haarlem over de A208. De kijkersfile op de andere rijbaan van de A9 bij knooppunt Velsen is 7 kilometer... En ook op de N305 Almere Dronten is iets gebeurd. Tussen Zeewolde en Harderwijk is de weg in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Dan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Brugge staat een file van 2 kilometer. En bij Dima ook 2 kilometer. En als laatste op de A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Kroop Oude Rijn en Maarse 2 kilometer file. De bal rolt nog niet bij de drie wedstrijden op deze Super Sunday. Zo het vervolg van PSV Ajax, AZ Twente en Feyenoord tegen FC Groningen. Stuk ga maar weer eens voetballen. Want in Eindhoven is de tweede elf begonnen. PSV Ajax 0-0 de ruststand. Even de napel en die houtkamp. Jan Vertongen is in balbezit voor Ajax. Twee de teams. Ja, wij hebben even naar het lijstje wisselspelers zitten kijken. Bijvoorbeeld bij Ajax. Maar als Ajax aanvallend zou willen wisselen. Ja, wat moet je dan gaan ja. doen? Als Billy's brengen, ja. Of Switaniets die zomaar is teruggekeerd uit ik geloof het Verre Mexico. Wie even? Ja, Svitanits. <laughs> ja, die maakte toen Huntelaar vertrok. Maakte die in de eerstvolgende wedstrijd er de drie. En toen herinner ik me nog dat ik een interview met hem moest doen in het Spaans. en zei: Tres goles. En toen gaf hij een prachtig verhaal waar ik niets van begreep. Maar. Later ondertitels zag ik het terug, dat was het toch niet oninteressant. Maar goed, <laughs> goed het is 0-0, een vrije trap voor PSV wordt aan... Uh... De rechterkant genomen door Marcello. Die heeft hem gespeeld naar Bauma. Bouma kijkt of hij iemand kan vinden voorin. Dat is niet zo. Dus naar Pieters. En Pieters dan ook maar weer breed naar Marcello. Ja, kijk, de PSV'ers weten natuurlijk hoe het in Alkmaar staat. Dat AZ voorstaat en dat Twente met een mannetje minder speelt. Dus PSV zou met een gelijkspel vanmiddag ook goed wegkomen. Maar van Ajax mag je toch verwachten dat die op de winst gaan spelen. Misschien gaan ze dat ook wel doen. Met Soleimani die tempo maakt van de wiel. Die voor het eerst eigenlijk Doetsjak verlaat en zomaar gaat aanvallen. Doetsjak die op zijn beurt ook weer mee naar Sulemani, Sulemani dan weer naar Van der Wiel. En een meter of uh, tien buiten het strafgebied Stilstaan speelt de bal dan naar Eriksen. De gevaarlijkste Ajax ziet in de eerste helft samen met Sulemani. Maar Eriksen speelt dan ook alweer terug naar Al de Wereld. En die gaat weer terugspelen naar Maarten Stekelenburg. Jongen jongen, dan sta je een meter of twintig van het doel van PSV. En, en, en drie tikjes later ben je bij Stekelenburg. Ajax moet komen in de tweede helft, dat is duidelijk. Het vastzetten, dat hebben we al gezien, dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Men laat steeds PSV opkomen. Nu is het Anita. Die even zijn tegenstander lens kwijt is. En de bal goed aan de voet heeft en hem speelt naar Sim de Jong. Sim de Jong bal naar buiten naar Mickey Soleimani. Soleimani met Pieters tegenover zich gaat het strafschopgebied binnen. en probeert links, buitenkant voet, de bal bij iemand te krijgen. En dan het schot van Sim de Jong over het doel. Van Isaacson. Eerste aanvallende aspiraties van Ajax. Nog altijd in de stromende regen. Levert niets op. Slechts een doeltrap genomen door Isaacson. Die zijn centrale verdediger Bauma aanspeelt. Die kijkt waar zijn maatje staat. Dat is Marcelo. Die staat 10 meter rechts van hem. En Marcelo is nu in balbezit Die dan weer op zijn beurt naar Bauma. Ajax jaagt niet op de twee centrale verdedigers. Ja, El de doet een voorzichtige poging om het Bouwma lastig te maken. Dan naar Pieters. Pieters tussen twee Ajax-ieden door. Dat is tenminste een beetje gedurfd naar Bauma, Maar die speelt hem dan te ver voor zich uit. En dan via de kluts en 1-0 gaat de bal over de zijlijn. En mag Ajax gaan ingooien. En dat doet de rechtsachter van de wiel. Die gooit de bal terug naar Aldewereld. Aldewereld kan weer kiezen uit één man namelijk. Dat is Jan Vertongen. Dat is bijna altijd het geval. Van Vertongen naar Aldewereld en weer terug. Nu gaat het eindelijk... Naar... En is het uh, Ebicilio die uh, de bal heeft gekregen. Nog weinig van gezien. De jongeling mag je er ook wel al te veel van verwachten. Ik denk het niet. Daar is hij te snel uh, voor uh, uh, op deze plaats terecht gekomen. Speelt de bal naar de jong, krijgt hem terug van de jong. En dan gaat de bal naar buiten naar Soleimani. Soleimani, nou ga ze richting de achterlijn. Dat uh, probeert hij wel. Maar ziet dat dat een heilloze zaak is. Speelt hem even terug op Van der Wiel. Van der Wiel, die mooie gevechten uit... Uh, uh, vecht met Zoetzak uh, Speelt de bal naar de Jong. De Jong uh, gaat lopen met de bal. En dan naar Eriksen. Eriksen, goed balletje binnendoor. Oh ja. Hij haalt de handen naar het hoofd. Dat is uh, van de wiel. Want hij had een mogelijkheid als hij had opgelet. Maar dat gebeurt niet. Wij gaan hier even het stadion verlaten. En gaan naar de Kuip. Penalty voor Feyenoord, minuut 47. Jorginho Wijnaldum staat klaar voor misschien wel zijn een derde doelpunt voor de Rotterdammers vanmiddag. Daar is de aanloop, daar is de bal midden door de goal heen, half hoog. En Feyenoord op een 3-1 voorsprong, zo aan het begin van de tweede helft. Dan is altijd de vraag even, wat is daaraan vooraf gegaan? Miyaiichi weggaande, de linker, Dante Japan er op snelheid het strafschopgebied in. Kieft de rechterverdediger van Groningen is te laat. En steekt al zijn benen tussen de bewegende benen van Miyaichi... En dan gaat de bal op de stip. Goede beslissing, trechte beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis. En als Groningen al illusies had om terug te komen tot 2-2, dan hebben die illusies toch een flinke klap gekregen. Want inmiddels staat Groningen dus met 3-1 achter. Zo kort hier in de tweede helft, in minuut 47. Gaan we even naar Alkmaar. AZ, FC Twente, Ronald van der Geer. De 10 van FC Twente spelen dus tegen AZ. AZ op een 1-0 voorsprong door die eigen goal van Theo Jansen. Het rood dus van Douglas, van scheidsrechter Bossen. Volslagen terecht, omdat hij. Uh een slaande beweging maakte naar Wernbloem. Vervolgens ja, bijna niet te handhaven was. De beer was los bij Douglas. Nog een kopstoot richting Bosse. Nog wat slaande bewegingen naar anderen. Nou ja, daar zal ongetwijfeld de komende week over worden gesproken. Buizen voor hem in het elftal gebracht. Daar waar Chapli klaar stond in te vallen is nu Buizen dus in het elftal. En zal Twente iets moeten doen aan die, aan die achterstand van 1-0. De grootste kans in de tweede helft was er voor AZ. Aardige actie van Gudmundsson aan de linkerkant. En uiteindelijk de bal bij de eerste paal waar Sietersson een team Lengte tekort kwam om de 2-0 binnen te schieten. AZ moet nou wel geconcentreerd blijven spelen, want de eerste minuut eigenlijk van de tweede helft is Twente met 10 dus. De ploeg die AZ terugdringt richting het eigen strafschopgebied. Nu ook weer met balbezit voor Luc de Jong, halverwege de helft van AZ. Bal van Brama dan naar Bayrami. Die staat in de as, een meter of drie voor het strafschopgebied, en blijft in balbezit. En ziet nu buizen aankomen. Buizen ter hoogte van het strafschopgebied en de zijlijn. Aan de linkerkant. Balletje even terug naar Bayrami. Die zal dan met een individuele actie erlangs moeten. Dat lukt. Zet twee mannen op het verkeer. De been. Dan de voorzet tegen Marcellus aan. En dan komt er dus een corner voor FC Twente. Dat het zeker niet zal opgeven dat in deze competitie wel vaker achter de feiten aanloopt. Altijd matig aan wedstrijden begint. Nu natuurlijk met de handicap zit van de numerieke minderheid. Maar nog wel een corner die genomen wordt door Theo Jansen. Vanaf de linkerkant. Het organiseren van Esteban. Daar komt die bal komt hoog voor. Esteban blijft staan. Wordt weggekopt door Wernbloom Dan een afstandsschot van Rosales. Dat maar net over de lat gaat bij AZ. Er blijft dus 1-0 voor de half. Door die eigen goal van Theo Jansen na 52 minuten. PSV Ajax dan weer. Is het schaken en die enevert. Evert? Nou, schaken wil ik niet zeggen. Want PSV zet uh, nu wel de toon de laatste minuten. Kreeg zojuist ook een kans, een schietkans van Berg. Het was de eerste keer dat we de centrale aanvallen van PSV echt daadwerkelijk gevaarlijk in actie zagen. Het schot uit de draai ging net over en naast het doel van uh, Maarten Stekelenburg. Goed, PSV dan weer met uh, Bauma. PSV dat probeert tempo te maken. Dutschak, Dutschak dreigend af op uh, Van der Wiel. Daar is uh, de versnelling, maar Van der Wiel is ook snel. Trapt daar niet in in die beweging van Dutschak. Maar Dutschak kan soms die bal uit onmogelijk hoeken voorkrijgen. Dat lukt nu ook. Vertongen op de weg. Maar dan is de vallende bal niet voor een PSV. En die is voor een ajax -Sief. Ajax dat er nu snel uit zou kunnen met Ebisilio, Want er ligt wat ruimte achter de verdediging van de PSV. Eriksen zoekt het duel op met Manolev. Of kiest hij voor de Paas? Hij kiest voor de Paas naar Simdio. Siem de Jong zou hem kunnen spelen naar Soleimani. Hij zou ook zelf kunnen schieten. Dat laatste doet hij. Maar de bal gaat een meter over het doel van Isaacson. De handen van Elham de Wie gingen omhoog. Van, joh, speel hem dan naar mij. Ik sta helemaal vrij. Maar Sim de Jong koos voor eigen gewin en schoot de bal hoog over het doel van Isaacson. 0-0 de stand. 52 en een minuut gespeeld in het stadion. Erik Braamhaar, de tot nu toe uitstekende scheidsrechter, heeft wat gele kaarten gegeven aan Engelaar en Manolev van PSV. En aan Jan Vertongen van Ajax. Als PSV heel rustig in een laag tempo de bal heeft en rondspeelt via Manolev en Hutchinson. Hutchinson terug naar Marcelo, Marcelo Bauma En dat allemaal op de helft van PSV. Nu komt Even Elhamdoui zich melden. En dan wordt de bal snel weer naar voren gespeeld. En zegt Engelaar, kom op jongens, naar voren met die bal. Krijgt hem zelf dan in de benen. En wat doet hij? Hij draait zich naar achter om, om. de bal naar Pieters te spelen. Pieters gaat nu over de middenlijn, Speelt hem weer terug naar Marcelo. En Ajax, ja dat zet helemaal geen druk op die centrale verdedigers. Dat vind ik toch wel opvallend. Zo kom je nooit in balbezit. Als Toyvonen de bal heeft gekregen aan de rechterkant. Eriksen zijn mee verdedigend. Hij speelt Toyvonen de bal terug naar Manolev. En Manolev weer helemaal terug naar bal. En daar staan we weer helemaal van Akit. Maar wel met z'n allen op de helft van Ajax. Bauma speelt nu in op berg. Die verliest het duel van wereld En Eno helpt de wereld. Speelt hem terug op de linker van uh van de doelman van Maarten Stekelenburg. En dan is de bal weer bij PSV. Omdat El Hamdoui. Ja, die loopt daar een beetje zo. Met zijn hoofd te schudden. Met zijn armen te zwaaien. van Wat ben ik hier aan het doen eigenlijk? Zijn witte broekje is inderdaad nog helemaal wit gebleven. Hij is nog niet of nauwelijks in de wedstrijd. Maar laten we niet vergeten. Moenier El Hamdoui. Heeft de klasse. Heeft de kwaliteit. Om met één actie een wedstrijd misschien toch nog wel te gaan beslissen. Maar vooralsnog heeft hij niet echt aan het spel kunnen deelnemen. Baumar dan. Mag de middenlijn gaan oversteken. Wordt nu even opgejaagd door El Hamdoui. Dus maar weer een balletje breed op en die weer een balletje breed op uh, Marcelo. Ja, dan kan je toch bijna zeggen dat dit een soort voetbalstratego aan het worden is. Waarbij alleen nog maar de verkenners vooruit worden gestuurd. En de stafofficieren nog even in het hok zitten. Misschien nu met uh, Engelaar. Engelaar speelt hem dan naar Manolev. En Manolev kan de bal nu gaan voorzetten. Dat doet hij ook. Speelt hem naar Lens, maar Lens heeft geen controle. Stekelenburg met een makkie, grabbelt die bal en brengt hem zo dadelijk het spel weer in. En dan heeft Tom toch een goede vooruitziende blik, want het begint nu inderdaad een beetje schaken te worden. Maar wel op één bord, want het is PSV dat aan het schaken is en uh, de bal lekker uh, rond kan spelen. En Ajax dat toch moet, uh, maar uh, eigenlijk niet kan als van de wiel. De bal heeft uh, gespeeld naar Sim de Jong. Sim de Jong, balletje naar buiten, maar het is op de eigen helft. Het is allemaal leuk en aardig dat Sulemani de bal heeft en hem nu naar 1-0 speelt. Maar dat is allemaal op Ajax-helft. Nu gaat uh, uh, Vertongen dan over de middenlijn en speelt hem naar de linkerkant, naar Anita. Anita uh, probeert in de voeten te spelen van El Hamdawi. Maar zoals Evert al zei, totaal niet in de wedstrijd. Meneer El Hamdawi. En dus kan PSV weer overnemen via Boma Na 55 minuten, oftewel 10 minuten in de tweede helft, nog altijd 0-0. Druk van Twente in Alkmaar op AZ Ronald. Absoluut. Na 56 minuten corner van FC Twente zo meteen te nemen. Vanaf de linkerkant door Theo Jansen. Maar Bossen gaat het spel stilleggen. Gaat nu naar de vierde man. Omdat er continu vanuit het vak van de tukkers spreekoren komen. Daar is ook de omroeper al een keer voor in actie gekomen. En Bossen haalt inderdaad de spelers naar de kant. Er is uh, al een aantal keren omgeroepen van... Uh, wilt u zich onthouden van kwetsende spreekoren richting de arbitrage. Maar uh, Bossen is het nu zat. Wordt uh, door zijn vierde man man wederom ingestijnd dat het heftig is. En er is al ruzie geweest tussen de vierde man en Michel Preudon. We gaan dus een afkoelingsperiode meemaken hier in Alkmaar. Bosse haalt de spelers van het veld. Ik denk dat hij gelijk heeft, want het is niet vriendelijk wat er vanuit het Twente-vak richting Ruud Bosse wordt geroepen. Allemaal natuurlijk na die rode kaart voor Douglas in de eerste helft. Hier gaat het dus even stil, juist op het moment dat FC Twente een corner wilde gaan nemen en wat druk zetten op AZ. Nog even één uitbraak van AZ noemen, wat die was weergaloos. Begonnen bij Holmen op eigen helft. Vervolgens een korte kaats aan de rechterkant met Siktorsson. Holmen naar de as van het veld. De bezorg aan de linkerkant bij Gutmondson. Een afgemeten voorzet die door Siktorsson uiteindelijk net naast de goal van FC Twente werd gekopt. Dat is even het laatste wapenfeit. Na 57 minuten 1-0 stand voor AZ. En we gaan heel eventjes aan de T. Tussenstandje bij het wielrennen gaan wij halen. Wij gaan niet aan de T. Gio Lippus, Kuur naar Brussel, Kuur naar. De renners zijn wel aan de drank. En dat bedoel ik niet de verkeerde drank. Maar gewoon de, de, de dorstlessers en dat soort zaken. De voedingsdrankjes. Want het is nog 46 kilometer voordat ze hier definitief over de streep komen in Kuurne. Ze komen eerder ook wel langs. twee plaatselijke rondes, Ik zei het al. En die gaan ze meteen aanbreken. En dan krijgen we ongetwijfeld weer een spannende finale. We zien een behoorlijk groot peloton. Waarin met name Quickstep en Rabobank het werk doen. Bij Rabobank zagen we vooral Chalingi. We zagen die sterke Vlaming van de Rabobank-formatie erbij rijden. Maarten Wijnans. Verder uh, zagen we ook nog Tom Lezer die er uh, goed bij zat. We weten dat Lars Boom heeft moeten lossen uit dat uh, eerste peloton. En inmiddels werd ook gemeld dat hij uit het tweede peloton heeft moeten lossen. En nu zien we een demarage uit het uh, peloton. En dat is dan de demarage van Maarten Wijnans. We hebben het al een paar keer over hem gehad. Het is een uh, nieuwe aanwinst van de Rabobank-ploeg. Eigenlijk een beetje de opvolger van Nick Nuijens die niet heeft gebracht bij uh, de Nederlandse wat hij eigenlijk had moeten brengen. Nou, Wijnands laat in elk geval zien dat hij uit het goede hout is gesneden. Want hij rijdt weg terwijl de renners nu op de berg zijn. En dat is dan de laatste hindernis van de dag. De laatste klim van de dag. Daarvoor, daar rijden nog steeds die uh, negen koplopers. We hebben ze al genoemd. Leclerc zit erbij. Roland zit erbij. Lagoutine van Vacant zit erbij. Dat zijn een beetje de voornaamste namen. En laten we dan ook nog Maxime van Tomme, de Belg van Katusha, noemen. Maar die voorsprong die loopt wel terug onder inspanning. Nu van dat peloton, waar inmiddels trouwens ook het tweede peloton, zie ik, aansluiting heeft gekregen bij het eerste peloton. De voorsprong is teruggelopen tot 1 minuut en 16 seconden. En dat betekent dat we een hele, hele spannende finale tegemoet gaan. Terug naar het voetbal. Het wachten is op een doelpunt in Eindhoven. PSV Ajax, Everton, Ternapel en Andy Houtkamp. Nog altijd 0-0 dus en PSV is sterker. Het lijkt wel alsof Ajax hier is om niet te verliezen in plaats van om te komen winnen. Want uh, er wordt geen druk gezet richting de tegenstander. Men laat eigenlijk PSV maar komen en komen. En hoopt dan op een uh, uitbraak die we niet hebben gezien tot nu toe van Ajax. -balbezit. Weer het rondspelen voor PSV met Bauma. met Pieters en met Marcelo. En dat vindt PSV natuurlijk uitstekend wetend dat uh, FC Twente 1 al achter staat. En dat men dus uh, na vandaag uh, nog dikker koploper wordt als het zo zou blijven. Balbezit voor Bauma die nu op de helft van Ajax komt. Maar ook maar heel even, want hij speelt de bal weer terug naar zijn linksback naar Pieters. En die ook weer twee meter terug naar uh, Marcelo. Ja, het lijkt wel een soort uh, rugby. De bal steeds uh, breed achteruit spelen, dan eindelijk naar voren. Naar Lens die eventjes weg is van Anita. Lens in het strafselgebied. duelleert met twee Ajaxieden. En de derde Ajaxied gaat er dan lachend mee van tussen. Dat is 1-0. Maar het is ook gewoon wegroeien wat hij doet. Want PSV komt opnieuw. Aangemoedigd nu door het publiek met Manolev. Halverwege de helft van ajax Lens En die begaat dan een overtreding naar mijn idee op Jan Vertongen. Maar Brahma vindt dat kennelijk niet. Want de bal gaat via Vertongen over de achterlijn. En dus mag PSV een corner gaan nemen van de rechterkant. En wie anders dan Ballas Ducjak gaat dat doen. Na exact een uur spelen in Eindhoven komt hij dan een corner voor PSV. Van de rechterkant dit keer de linkstrappende Ducjak. Ducjak kijkt wie lopen er allemaal mee. Voorin Marcelo is mee. Maar de bal gaat richting de tweede paal, richting Berg. Kan die koppen? Nee, want Van de Wiel zit ertussen. Maar Van de Wiel kopt de bal over zijn eigen achterlijn. En dus krijgen we weer een hoekschop. Wat dat betreft staat het nu gelijk. 3-3 in corners. En mag PSV dat gaan doen. En Zoetsak, die zojuist aan de rechterkant stond, gaat dat nu met zijn linkerbeen vanaf de linkerkant doen. Dus is dat een bal van het doel af van Maarten Stekelenburg. Kijken wat dat gaat opleveren. Dezelfde mensen natuurlijk weer voor het doel. Daar komt die bal richting eerste paal, maar wordt weggewerkt door EPC. Terwijl er uh, mensen op de grond liggen. Jan Vertongen ligt daar onder andere. Die is geraakt door Toivonen aan het gezicht. En ik ben benieuwd in de herhaling wat er precies uh, gebeurde met uh, Toivonen en Van der Wiel. Want de bal was niet echt in de buurt. Jan Vertongen heeft de hand bij het hoofd. Kijkt even of die hand over bloed aan zit. Dat zit er niet. Het is een, uh, ja, dat is een best uh, elleboog van Toivonen. En daar mogen we misschien wel niet al te veel van zeggen van PSV. Na de uh, afschuwelijke nare dingen. Trekjes die hij vorige week vertoonde met het op de voet staan van de tegenstander. Maar dit is een hele bewuste, Evert. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Maar de arbitrage heeft het niet gezien. En hier ontbreekt nou zo'n vijfde of zesde official... naast het doel, want die zou het wel gezien hebben. Maar wat had hij dan weer tegen de scheidsrechter gezegd? Goed, Jan Vertongen staat toch weer... En we zien het nog een keer in de herhaling. Ja, dit is echt een forse tik met de rechter van Ola Toyvonen op het gezicht van Jan Vertongen. En dat kan je met de beste wil van de wereld niet goed praten. Dat is toch een naartrekje van Toyvonen. En ja, ik kan me voorstellen dat Brahma dat niet gezien heeft. Het spel wordt weer hervat, zo dadelijk is inmiddels weer hervat. Vertongen is ook weer op de been en is ook weer terug in het veld. En de stand is na 62 minuten nog altijd 0-0. Met balbezit voor PSV. Lens aan de rechterkant met Anita. Lens verslikt zich in zichzelf zo'n beetje, maar houdt de bal. Uh, nog altijd aan die zijlijn. Probeert langs te komen, lukt niet. Goed verdedigd door Anita, die dat daar heel redelijk doet. Maar Ajax heeft geen druk naar voren. Ajax is de bal weer kwijt. Maar dan is het een slechte bal van Manolev. Maar meteen is er dan een andere man bij PSV die opstaat om de foutjes van Manolev... die weer in de fout gaat... Uh, goed te maken. Kijken of dat nu weer lukt. Jawel. Want nu is het uh, Marcelo die uh, uitstekend werk verricht. En Hutchinson die het uh, met verenigde krachten ervoor zorgen dat PSV weer in balbezit is. PSV. Voor PSV is er eigenlijk geen foutje aan de lucht. Het enige wat er voor de Eindhovenaren aan ontbreekt is een doelpunt. Ja, misschien dat het nu gaat gebeuren met Manolev. Die halverwege de helft van Ajax is. Alle vrijheid heeft om de bal voor te zetten. Maar dat zie ik de C1'tjes bij mijn clubje in Ermelo nog niet doen. Zo'n slechte voorzet geven. Ja. Gewoon de tegenstander vinden. <laughs> Maar goed, ja, zo is het wel, Tom. Kom een keer kijken bij je even. Ja, doe dat. Zaterdagmorgen ben je welkom. Okay. De koffie is bruin en bovendien hebben we allerlei lekkere dingen in de kantine. Bal over de zijlijn getrapt en Ajax mag gaan ingooien via ABC Leo. Doet dat aan de linkerkant naar een hele rare bal van Pieters. Die de bal vanaf de linkerkant van het veld rechts over de zijlijn heen trapte. Is het El Hamdaoui die eh, volgens mij voor het eerst in de tweede helft de bal eh, heeft. En dat is ook maar één keer. Hij staat trouwens nu buitenspel. En dus eh, het wordt er gevlacht en terecht gefloten. Nee, hij loopt met zijn ziel onder zijn arm. Deze El Hamdaoui de topscorer nu van Ajax met eh, 13 doelpunten. Hij heeft nog helemaal niets kunnen klaarmaken in deze wedstrijd. Het was overigens geen buitenspel zien wij in de herhaling. maar hij was ook niet een balbezit gekomen. Dus Ajax heeft niets om over te klagen. Want het balbezit is weer. Zoals eigenlijk het grootste gedeelte van de wedstrijd voor PSV. Voor Marcelo. Ja, Marcelo en Bauma bij PSV. Alderwereld en Vertongen. De vier centrale verdedigers zijn het meest in balbezit. Omdat ze de bal steeds naar elkaar toeschuiven. En El Handoui daar een beetje tussendoor staat te fietsen. En nauwelijks iets doet. En als PSV dan de bal wil diep spelen. Maar dat gebeurt bij Ajax ook. Dan komt hij onmiddellijk weer bij een tegenstander. Was de eerste helft boeiend, spannend en aantrekkelijk. De tweede helft is inderdaad een soort stratego. Is meer een soort schaakspel. Het is niet echt meer leuk om naar te kijken. Want het gaat in een laag tempo. Nu ook Ajax weer vertongen. Speelt de bal naar Anita. Die speelt hem dan naar Ebisilio. Die onmiddellijk van de bal wordt gezet door Manolev. En heeft trapt de bal dan weer over de zijlijn. En nu mag Ajax gaan ingooien. Dat doet Furnen Anita. Onder Martin Jol nog de vaste linksachter. Onder Frank de Boer eigenlijk uh, ja, verwezen naar de reservebank. Een paar keer op het middenveld gespeeld. Een paar keer rechtsbij gespeeld. Maar nu toch vindt Frank de Boer Deli blind. Voor deze wedstrijd kennelijk wat te licht. Dan heeft hij weer voor Anita gekozen. Anita die het goed doet tegen Lens. Dan gaat de bal weer eens een keer over de zijlijn. Doet Engelaar nog even vervelend. Die moet oppassen, want die heeft al een hele kaart. Die tikt de bal weg. Maar Brahma laat zich daardoor niet van de wijs brengen. En ziet toe hoe Ajax de bal in bezit heeft. En wie speelt hem naar wie? Inderdaad, al de wereld naar Vertongen. Ja, dat bandje dat kunnen we vaak afdraaien. Nu gaat de bal naar Eriksen. Die kan ook zijn stempel nog niet echt lekker op de wedstrijd zetten. Omdat Hutchinson een uitstekende wedstrijd speelt. Dat is een van de, mensen, de steunpilaren bij PSV. Maar hij raakt de bal wel kwijt aan Eno. Maar Eno houdt hem meteen weer... Bij zich en dan is het Soleimani die hem heeft gekregen naar de Jong. De Jong kijkt, maar het is niet vloeiend allemaal zoals het loopt bij Ajax. Nu dan Soleimani van heel ver, een heel matig schotje dat heel makkelijk opgepikt wordt door Isaacson. Nee, na 65 minuten is het een beetje doodlopende wedstrijd. Het staat nog altijd 0-0 bij PSV Ajax. Feyenoord dan tegen Groningen, Ragnar. Nog altijd op voorsprong, hè? ruim 3-1 en we moeten nog een klein half uur spelen. Staat hier, er is wat gerommeld met de klok. Ik twijfel er even over, maar het staat wel 3-1. Dat is een ding wat zeker is. En Feyenoord zojuist een kans gehad via Castanjos. Een open kans op aangeven vanaf de rechterkant. Wij de man van de drie goals. Maar Castaños joegt die bal werkelijk over. Speelt niet zijn sterkste wedstrijd als het gaat om afronden. Want hij kreeg toch al een paar flinke mogelijkheden vanmiddag. Tadic nu aan de linkerkant. Kan Groningen nog wat? nou In ieder geval via de vrij krijgt het een hoekschop aan de linkerkant van het veld hier... Voor ...voor de hoofdtribune. Het voelt een beetje als over, want de marge is groot. Matas is er bovendien vanaf gegaan bij Groningen. Had last van de lies, klaargestoomd voor deze wedstrijd. Bakuna is erin gekomen. En ik denk dat Matas gewoon niet verder kon hier. Heeft ook weinig klaargemaakt, maar maalde een keertje... ...maaide een keer over de bal heen. Maar niet echt van kansen gezien van hem. Bakuna krijgt de bal niet uit die corner. Blijft wat hangen in het strafschopgebied. Wijnaldum verdedigt meespeelt Een sterke wedstrijd niet alleen vanwege die goals. Maar er straalt veel uit van Feyenoord. Er is wilskracht, er is overtuiging. Geloof in eigen kunnen. En tegen Groningen vanmiddag de nummer 4. Lijkt het niet meer fout te gaan. 3-1 voor Feyenoord. Gaan we dus even naar Alkmaar AZ tegen FC Twente. Wordt er alweer gevoetbald, Ronald? Het spel zojuist hervat met die corner voor FC Twente. Theo Jansen heeft hem genomen. AZ heeft uitverdedigd. Er is veel gebeurd in de tijd eigenlijk dat het spel stil lag. Munsterman en Van Halst, voorzitter en directeur van FC Twente... zijn het vak van de Twente-supporters ingegaan. Dan zie je de schijnheiligheid bij de supporters allemaal. Kijken ze naar de voorzitter en de directeur en zeggen... ja, wij weten ook van niks, wij weten van niks. Maar het kwam toch echt massaal uit dat vak. Allemaal onvriendelijke dingen in de richting van Ruud Bossen. Die dus een afkoelperiode heeft ingelast. Die is dus inmiddels ten einde. En AZ heeft... Met die 1-0 voorsprong ook nog een wissel doorgevoerd. Erik Valkenburg in het veld voor Rasmus Elm. Die aan het gezicht geraakt was en uh, niet verder kon gaan in uh, deze wedstrijd. Nou, 1-0 dus door die eigen goal van uh, Theo Jansen. minuutje of 7-8 heeft het hier uh, stilgelegen. De regen daalt neer en AZ staat met 1-0 voor. En voor alle duidelijkheid, Twente speelt met 10. En die voorzitter die staat nog steeds in dat vak trouwens tussen de supporters. Mooi gezicht om hem daar te zien staan. 1-0 staat het dus bij AZ tegen Twente. Nog altijd door dat doelpunt van Jans in eigen doel. En via het rood van Doeklas dus met 10 tegen 11 staat Twente daar op achterstand. Feyenoord driemaal Wijnaldum. Pedersen eenmaal voor Groningen staat dus 3-1 voor. En bij PSV tegen Ajax wil het niet vlotten wat de doelpunten betreft. Want eh, na ruim een uur spelen staat het in Eindhoven nog altijd 0 tegen 0. Op Edwin van Kalker is op de wereldkampioenschap in Königszee 16e geworden. Van Kalker had Sybrien Jansma, Jannik Greiner en Arno Klaassen als bemanning. De wereldtitel in de Viermanslee ging naar het team van de Duitser Manuel Machata. Die bleef op de Duitse baan het kwartet van zijn landgenoot Karel Anger voor. Het brons was voor een slee van de Amerikaanse Olympisch kampioen Steven Holkamp. We gaan op weg naar het NOS Journaal van Vieren. Daarna meer voetbal en natuurlijk ook Kuurne, Brussel, Kuurne. Tot zo. De lijn op 1. De stemming van Nederland. Provinciale statenverkiezingen. Woensdag uitslagenavond. Radio 1 is erbij. Vanaf half 9 het verslaggevers bij de politieke partijen. Reacties vanuit de Eerste Kamer: Opinies en debat. Woensdagavond vanaf half 9 de uitslagenavond. Radio 1.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 De interesse van is nog altijd ontzettend populair. Hager Peters, zelf ook een succesvol dichter, vertelt over Vasales. Violiste Lisa Versman zet Beethoven op CD. En beeldend kunstenaar Jeroen Henneman bezoekt Picasso. U ziet het vanavond in Kunst of TV om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur.